5. En in de ether op 106.9. Straks What's meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dan nou net wel met het NOS-journaal.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 Vrouwen op universiteiten in Syrië mogen geen nikaap meer dragen. Dat is een gezichtsbedekkende zwarte sluier. Het verbod geldt zowel op openbare als op privéuniversiteiten... en is bedoeld om te voorkomen dat Syrië van een niet-religieuze staat een moslimstaat wordt. Het verbod geldt niet voor de hoofddoek die door veel Syrische vrouwen wordt gedragen. De nikaap die alleen de ogen laat zien is in Syrië en andere niet-religieuze Arabische staten... zoals Jordanië en Libanon in opkomst. Het nikabverbod komt op een moment dat er ook in Europa discussies zijn over het al dan niet verbieden van gezichtsbedekkende sluiers. In Frankrijk werden de burka en de nikab onlangs verboden. In Schonebeek in Drenthe is een motorrijder om het leven gekomen nadat hij tegen een huis was gereden. De motorrijder werd door de klap de woonkamer binnengeslingerd. De identiteit van het slachtoffer wordt volgens de politie in de loop van de avond vastgesteld. De motorrijder is waarschijnlijk recht doorgereden in een bocht in Schonebeek... en 100 meter verder tegen de gevel van een huis tot stilstand gekomen. De bewoners waren thuis, maar zaten niet in de woonkamer. De motor heeft een Duits kenteken, afkomstig van Lingen, net over de grens bij Drenthe.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 This dress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. beat to be the boss. You see the way these people stare. Watching how I fling my hair. We gon' have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 van Knockout FM. Ik ben weer helemaal terug. Ik ben even een week hier in Spanje geweest. Ik ben naar La Lucha geweest. We gaan zo verder praten over mijn prachtige vakantie. En dan uh, is eerst even luisteren naar SESH featuring Standard Rain Doves on Coram Extended Mix. Ja. Okay. luisterde ook nog even naar Jordan Sparks met Chris Brown met No Air, de Jason Nevins remix. En uh, daartussenin uh, ja, luisteren jullie nog naar een geweldige trek, Calabria 2008, Kurt Maverick remix. Helemaal het gekke plaat. Ik heb hem, uh, ja, in Spanje heb ik hem uh, wat echt gewoon grijs gedraaid. Nou, zoals jullie hebben gemerkt, de vorige uitzending ben ik er niet bij geweest. Ja, hoe kan het? Waar was ik? Ik was in Spanje, ik was in La Nucha. Dat ligt uh, vlakbij Benidorm. Nou ja, en Benidorm, Ja, dat zegt het al, Het is voor de meeste mensen wel bekend als uh, het uh, Stap Mecca van Spanje. Ik ben uh, daar uh, eerlijk gezegd, ben daar helemaal los gegaan, uh, echt helemaal uit de plaat gefeest. En uh, ja, zoals je het ook hoort, ik heb uh, geen uh, medemensen bij me vandaag, een uh, beetje jammer. Maar ja, uh, daar kun je ook weer niks aan doen. Soms ben je alleen en moet je het alleen doen. Maar uh, we gaan ook gelijk maar eens even een uh, ja, rama waarnieuwtje waar erin gooien, denk ik. Want uh, ja, ik ben nou toch alleen, laat het maar gelijk gezellig maken man valt slaapwandelend uit raam. Kampen, op zondagochtend 18 juli is een 22-jarige man uit de gemeente Rijnwaarde gewond geraakt na een val uit een raam. Van een pand aan de zee. Eh, kijk, Zeep Ziedershof. Oh je hoort het alweer, de namen. De man is vermoedelijk al slaapwandelend door het openstaande raam naar beneden gevallen. Aan de val van ruim 4 meter heeft hij waarschijnlijk onder andere een gebroken heup overgehouden. De man is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Nou, dan moet ik veel zeggen, ik heb, euh, als, als klein jongetje heb ik een veel gepresteerd. Ik ben ooit een keer zeikend van de trap afgelopen. He, de trap was zeikend, mijn vader natuurlijk zwaar pissig. Ja, maar wie moest het opruimen? Mijn pa. Maar voor de rest ben ik eigenlijk nog nooit uit, uit een raam gewandeld. Ik heb wel een keer de, de, de rand van mijn hoogslapen eruit getrapt. Maar nee, ik heb uh, toch altijd wel vrij beleefd gehouden. Nou, ik, euh, ja, zoals ik al zei, ik ben natuurlijk in Spanje geweest. Ik heb heel veel gedaan. Daarover straks natuurlijk nog veel meer. Want we hebben nu nog een half uurtje. En dan is het eerste uur helaas alweer voorbij. In het uh, tweede uur gaan we onder andere weer even een paar keer een top 5 hierin gooien. Van uh, ja, Amerika, Engeland en uh, onze eigen top 40. En natuurlijk de tipparade van deze week. Wat is er deze week allemaal nieuw bijgekomen in de nieuwe top 5? Nou, uh, wil je zelf even kijken? Je kan zelf altijd even kijken op mijn hives. Dat is uh, www. Uh, kijken. Even speak hoor, want ik weet zoveel. Ik ben de alles weten hier. Dan moet je naar, uh, even kijken naar uh, www.beta59.hives.nl gaan. Uh, kun je nog niet op mijn Hivesite kijken? Voeg mij toe via Hives. wordt mijn Hives vriendje. En dan kun jij ook meekijken voor die uh, top 40. Ja, verschil, Verschillende top 5's heb je dan. Dan kun je ook gelijk de videoclips bekijken als je het nummer daarbij aanklikt. Uh, voor de rest uh, gaan, we nog even kijken, gaan we nog even wat mensen bellen denk ik zo. Dus even vragen hoe hun week is geweest zonder mij. Ik uh, heb uh, eerlijk gezegd, de vorige uitzending heb ik nog niet teruggeluisterd, Dus ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Dus ik ben allemaal heel nieuwsgierig. Maar uh, daarover straks nog veel meer. We gaan luisteren naar... Uh, even kijken. September met Cryview. Spencer and Hill Remix. We zijn zo weer bij jullie terug. En dan gaan we eens even kijken wat we nou weer allemaal gaan uitvreden. En deze geweldige uitzending van Knockout of M. We gaan weer helemaal knockout deze week. En uh, tot zo. Hey, ga ik mijn hij doet het niet jongens, wat is er daar voor uh, gedoe? Laten Eens dus even kijken. Hij zou het wel moeten doen. Hmm, hmm, dat wil je niet. Nou, even kijken. Ook helemaal niks. Eens dus even kijken hoe we dit gaan lossen, jongens, op de koren, uh, over de stilte. Ik weet het wel, ik ga. Ik weet het Ik, het. ik, ik, weet het, ik ga het doen. Ik, ik. <totstuk> <totstuk> <totstuk> ik heb het probleem, heb ik gevonden. En eh, nogmaals, september, CryView, Spencer Hill Remiech. We zijn zo weer jullie terug. Judy yeah. just Jij nou Mix. daarna komt Dreaman van West Clark samen met Robin S. En daarna zijn we, zo, zijn we weer bij jullie terug. Dan gaan we nog eens even een paar goede nummers aanschaffen. En nog eens even kijken wat we allemaal in onze tops hebben staan van de hits van vandaag. Hij hoorde Robin S. met Christian Falk. Dream on. En uh, ik heb nou heel goed nieuws voor alle vrouwen hier in Nederland. Het is zover, dames. Het kan. Het is mogelijk. Jullie kunnen je borsten vergroten zonder het duur vooruit te geven. Pomp je borsten met wijn op tot Cup Double D. Er is nu een redelijk ongevaarlijke manier voor de zogenaamde platvinkvrouwen om hun cupje op te blazen van uh, tot Cup D of DD. Hier wordt gebruik gemaakt van jawel, jawel, wijn, beter dan borstvergroting en goedkoper, zo stellen de fabrikanten van The Winnerack. De borsten lijken groter als je zakken met drank vult, dat hoeft natuurlijk geen wijn te zijn. Ook bier, limonade of Red Bull kunnen in speciale behagen zo worden. Daarna kun je je boshout hout voor de deur weer laten slinken door het vloeibaar op te slobberen. De voorraad is 750 ml, ongeveer het uh, equivalent van een hele fles wijn. Drinken doe je uh, door een ingebouwde slang met een mondstuk, ideaal voor sporters. Uh, ISO Star of AA of voor wie geen zin heeft uh, om een festivals, uh, bij festivals uren in de rij te staan voor consumptie. Ja, dat vind ik eigenlijk wel helemaal te gek. Ik, uh, als ik uh, mijn, mijn aankomende vriendin, ik weet natuurlijk nog niet uh, wie dat is. dan kom ik hopelijk ook nog een keer achter. Ik ben er eigenlijk nu nog niet echt nieuwsgierig naar. Maar uh, die ga ik dat zeker aanraden. Die ga ik zo'n ding, uh, die geef ik er gewoon cadeau. Ook al ga ik pas een week met haar. En dan krijgen ze het van me. Onderal onder het mond van, uh, hier uh, schat uh, ik ben niet tevreden met je cup. Al denk ik wel dat ik heel wat klappen daarvoor ga krijgen. Ben ik bang? Oh oh oh oh! God God God! Wat een rarie is Ja, dat krijg je als je een week in Spanje zit, in het feest mecca van Spanje. Ja, wat doe je eraan? Ja, ik weet wel wat wij eraan gaan doen. Wij gaan lekker een Skiptal luisteren met de Rolex Suite Vandalism Remix. Count with me. with me. with me. Select to play the song that I asked for. If you wanna link up, you can meet me on the dance floor. 50 Cent can't dance like me, Soldier Boy can't dance like me. Michael Jackson can't dance like me. No, so Select to play the song that I asked for Hold you now Just like this before you start We, gaan nog, we luisteren dit eerste uur luisteren nog even netjes uit met Example, met Girl You Can't Dance. En daarna gaan we het tweede uur in. En dan gaan we eens even een paar keer wat top vijfjes erbij pakken. En dan gaan we nog eens even verder praten over mijn Spaanse ervaringen. Met mijn chickies en mijn chiquita's. Tot de tweede uur, mensjes. <middels> Tot zover. Het ritme van.